De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In Kabul plegen zowel de Taliban als de Afghaanse tak van IS... regelmatig bloedige aanslagen. De Italiaanse minister Salvini heeft 27 minderjarige migranten toegelaten. Ze zaten al twee weken zonder ouders op het schip Open Arms... in de buurt van het Italiaanse eiland Lampedusa. Wat er met de overige ruim 100 migranten op het schip gaat gebeuren... is nog niet duidelijk. Salvini wil niet meer migranten toelaten.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 you mm -hmm. I'm sorry. Thank <laughs>